Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Belastingdienst zou info hebben gelekt aan Uber. Het onderzoeksplatform Investico en de kranten Trouw en het Financiële Dagblad hebben onderzoek gedaan naar de zogenoemde Uber Files. Volgens deze journalist heeft de Nederlandse Belastingdienst Uber geholpen door vertrouwelijke info over een belastingcontrole door te geven. De Belastingdienst is zeer vriendelijk geweest voor Uber, wellicht te vriendelijk. Wat wij kunnen zien is dat ze zeer waarschijnlijk een eigen regels hebben overtreden eh, door bijvoorbeeld eh, informatieverzoeken uit het buitenland van andere belastingdiensten om die te vertragen eh, en om ook informatie die ze hadden van buitenlandse belastingdiensten om die Lekken richting Uber. De Belastingdienst ontkent dat ze de geheimhoudingsplicht hebben gebroken. Uit hetzelfde onderzoek bleek gisteren dat oud-eurocommissaris Nelly Kroes... Uber ook heeft geholpen, terwijl dat eigenlijk niet mocht vanwege haar politieke functie. In Amsterdam is een man van 37 opgepakt omdat hij munitie zou hebben gegeven aan John S. Dat is de man die wordt verdacht van de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam... waarbij drie mensen om het leven kwamen. Ook zou hij verantwoordelijk zijn voor de moord op een schoenmaker... In, Vlissingen. in Loenen in Gelderland is een stoomtrein vol met kinderen tegen een trekker gebotst. Niemand is gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang. De oude treinen rijden niet zo hard, maar moeten bij zo'n overgang wel harde fluit- en belsignalen geven. De bedenker van dit deuntje is overleden. De Britse componist Monty Norman bedacht dit wereldberoemde gitaarlijntje voor de allereerste bondfilm, Dr. No. En ook de andere muziek daarvoor componeerde hij. Een andere componist heeft het later opnieuw gearrangeerd, maar Monty Norman is dus de bedenker. Hij werd 94 jaar.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 Want to hear? Dan staan we weer in het uh, tweede uur. Normaal gesproken hoor je hem uh, een beetje aan het eind uh, van het uh, programma. Maar dit keer heb ik hem eventjes als opener gebruikt uh, van de tweede uur. Van Lorem Ipsum. Uh, een paar weken geleden waren ze hier. Uh, 9 juni was het uh, wel te verstaan. Hebben ze hier een gedenkwaardig live optreden uh, laten horen. Vijf nummers hebben ze gespeeld. Dus uh, alleen maar leuk. En ik denk dat ze zowaar bezig zijn om uh, ja, min of meer weer met nieuw materiaal... Uh, uh, ...te maken en dat later nog een keer te laten horen. Wanneer dat gaat gebeuren, dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Hoewel um, er nog wel nieuw materiaal onderweg is uit datzelfde Volendam. En ik meen dat die al afgelopen maandag bij collega Roy de Smet uh, langs is gekomen. Want we gaan straks praten met het illustere tweetal Bond en Tol... Oftewel Dish 12. Uh, ze hebben een single uitgebracht. Uh, uh, dat is een samenwerking uh, tussen Martin Tol en uh, Frank Bond van Alaska. Die, uh, die hebben elkaar gevonden. En dat uh, gaat over tweelingen. Nou zeiden ze, dat, ze uh, dat er naar hun medeweten geen singles over tweelingen zijn gemaakt. Nou dat zullen we nog wel zien. Maar goed dat uh, zullen we ook inderdaad wel uh, uh, laten horen. Maar goed de zover is er nog niet. Daarbij zullen we Frank nog daarna... ...na de Dis12... ...dis12 moet ik eigenlijk zeggen... ...nog eventjes aan de telefoon laten hangen... ...want we hebben hem nog nodig... ...voor de popkangers van de NH-pop. Dus het wordt nog, nog wel even een beetje druk... ...voordat hij echt met vakantie gaat. En over die Francis Alban Blake... ...nou daar hebben we nog wel... ...het een en ander over te vertellen. Tenminste, ik ga dat niet doen... ...maar misschien gaat Frank dat nog straks laten weten... En misschien zegt hij ook helemaal niks. Dus dat, uh, want er schijnen wat ontwikkelingen te zijn rondom het mysterieuze verhaal. Rondom de verdwenen poëet. De verdwe vrijwillige verdwenen poëet Francis Alban Black. Um, we gaan uh, even naar June 16. Dat is een um, tweetal dat uh, volgens mij uit de buurt uh, van Amsterdam komt. En een van de nummers die ze hebben uitgebracht is uh, dit uh, nummer. Dat is afgelopen maand uh, gebeurd. Rise Like a Rose. is it gold Holland. Ik geloof zelfs uit de buurt van Den Haag, daar komen ze geloof ik een beetje vandaan, in een roel met uh, Burst. En uh, natuurlijk zit daar Wouter Bol achter. En uh, we kennen hem uh, van een uh, tijdje terug met uh, Out of Skin, maar die band, die bestaat niet meer. En uh, dat is uh, dus eigenlijk min of meer dit geworden, in een roel met Burst. Daarvoor hoorde je June 16 en Rise Like a Rose. We gaan nog even door, want dit was 24 juni uitgebracht. Dat is ook alweer een week of twee terug. Maar de pret is er niet minder om, want het is een heel mooi album van The Stone Souls. We hebben heel vaak wel eens wat nummers van ze laten horen. Maar omdat we dat toch een beetje in willen halen van dat album Misfits... hebben we hier Rabbits Chasing Panthers. Time just keeps on sucking And our colors seem to fade away Superstition and suspicion Became the left and right of my brain The day I put my cards on gold And they ain't got silver for change Too soon, should have known You better pray before your dead a rebel, you are my dancer, we are like rabbits, chasing banters, all night long, all night long, maybe I'm obsessed with California, cause reality just ain't my thing, But she can take care of all of us And all the misery we bring Perfection is a misconception That will leave you unaware That what you strive for is given to those Who hardly seem to care Too soon should have known You better pray before your daddy We are the rabbits chasing panthers all night long All night long You say it's just In de natuur is alles gegeven Die wijsheid heb ik van Jezus Maar dat wil ik niet te vaak Toen was ik daar Ik het zou vallen Want het was zwaar Want het was zwaar Want het was Club met een zelf ontwikkelde softpunk. Maar dat heb je wel een beetje gehoord. Nederlandstalige gratis paard daarvoor hoorde je trouwens de Stones Souls. De Stones Souls komen uit Zevenaar. En ze hadden een paar weken terug een, ja, meer een debuutpresentatie. Een album, uh, albumpresentatie in Luxor Live in Arnhem. Dat uh, ligt daar dus uh, vlakbij. Straks gaan we praten met een edel tweetal. De heren Bond en Tol. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Maar tot die tijd gaan we het nog even hebben over die ene. Over die ene Bond dus. Want Frank Bond heeft ooit het muziek en de muzikale nalatenschap van Francis op een bleek mogen afmaken. Nou, afgelopen zondag had ik toch wel even een beetje dat gevoel van de filosoof, de poëet... De vrijwillig verdwenen muzikant Francis Alban Blake met Sunshine State. ...zou ik met Francis Alban Blake wel willen ruilen in dat opzicht. Maar ja, dat, dat zal niet gaan, want Francis Alban Blake heeft een de muzikale nalatenschap... ...en dat heeft hij overgelaten aan Frank Bond. Uh, daar begin ik in eerste instantie mee. En Martin Tol doet ook mee, die hangt ook al. Maar ik ga eerst met Frank beginnen. Goedenavond. Hey, goedenavond, Jaap. Ja, uh, want uh, Francis Alban Blake, uh, dat, uh, dat hebben jullie uh, op 1 april in de, de bios, uh, ja, min of meer gepresenteerd. Uh, hoe staat het eigenlijk met het, uh, met het verhaal van Francis Alban Blake? Uh, nou ja, uh, in principe goed en slecht. Uh, goed uh, en aan slecht. De, aan de slechte kant van het verhaal toch de, uh, min of meer, ja, waarschijnlijk het proeven nieuws dat, uh, dat Frans dus uh, niet meer onder ons is. Hm? Uh, en, uh, maar goed, dat moet nog worden bevestigd, maar wij denken wel dat het zo is. Ja. En uh, ja, aan, de, aan, de, aan de goede kant dat, dat zijn familie toch wel dacht dat het zo zou zijn. Ja. En dat er uh, dan nog een soort van zwanenzang uh, uitkomt rondom het uh, uh, verlengde van het album. En dat is dan een, uh, ja, een EP, maar die duurt net zo lang als het album, iets van 30 minuten. Zo. En die komt uh, waarschijnlijk die, november van dit jaar dan. Uh, en en als, als het dus allemaal uh, waar is wat lijkbaar te zijn... dan, uh, ja. dan, uh, ja, dan is daarmee uh, het, het hoofdstuk Frans wel afgelopen. Ja, um, even over die Sunshine Stay die we net uh, hebben gedraaid. Um, dat vertelde je toen op dat podium uh, bij de Piers... dat gaat over de momenten van geluk die dan steeds korter duren. Ja. ja? Klopt toch, of niet? Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. En uh, uh, wat ik zo van dit nummer mooi vind is dat het wel uh, bepaalde raakvlak heeft, denk ik, met, uh, uh, met de coronaperiode. En uh, het, het, het idee van dat je moet koesteren wanneer je uh, uh, gelukkig bent. Mm. Omdat er, uh, uh, nou, het is, de coronaperiode klinkt dan vrij extreem, maar ik bedoel, dat is iets wat, wat dan gebeurt, dat is, dat is zo'n soort van levensrommelend iets wat, wat je niet verwacht. Mm. Uh, en uh, je ziet nou bijvoorbeeld ja, dat, dat soort dingen gebeuren gewoon. En, en dat heeft gewoon invloed op, op je relaties en je, en je, je familiale zin. Dus, dus een, een oorlog in Oekraïne ja. uh, is zoiets dat, dat de mensen in Oekraïne niet verwachten. En dat scheurt gewoon alles uh, door midden. En corona is dan een kleinere. Internationaal zie je, je natuurlijk veel, veel, veel ja, uh, breder iedereen geraakt. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat, dat dit nummer dat, dat die emotie aanspreekt. van Dat dingen uh, rigoureus kunnen... kunnen uh, ja, Omwentelen en dat dat uh, dus je moet koesteren wat er is. Ja, nou ja, dat is dat, dat. Dan beantwoord je uh, toch wel deels uh, hoe ik ook op dit moment in het leven sta en daarom spreekt mij dat nummer ook heel erg aan. Uh, bovendien, uh, ik, ik, ik sluit stevast uh, met de alternatieven van me, uh, de laatste tijd af met een ander nummer. Maybe I've been lying, maar die komt straks uh, nog voorbij. Maar uh, je, uh, dat is niet het enige wat je doet. Um, nu uh, verlaat ik jou eventjes en ga ik uh, naar uh, de wederhelft. Uh, dat is Martin Tol. Uh, want, uh, goedenavond, Martin. Ja, goedenavond. Ja, ja. ja uh, dat, uh, want, uh, want uh, jullie uh, zijn Dish 12 uh, begonnen. Of tenminste, uh, dat is even een samenwerkingsverband. Hoe is dat ontstaan? Uh, Martin, kan ik dat aan jou ook even vragen? Uh. Ja, dat kun je zeker aan mij vragen. Ja. Uh, nou ja, Frank en ik, uh, die spelen, die, ja, we hebben samengewerkt voor het uh, French Album uh, Bleak. Mm -hmm. En uh, ja, we vonden het leuk om samen ook uh, muziek te maken. En uh, in, de, uh, in die tijd dat we in de studio zaten, uh, ja, we hebben we wat uh, dingen uitgeprobeerd, wat, wat, wat nieuwe dingen. Ja, en dat, uh, ja, Frank is natuurlijk Fronda uh, van Alaska. Dit nou, viel even buiten het Alaska-verhaal. Ook omdat uh, ja, het, het, het, het, het, het, zeg maar een project waar we wat experimenten in kruis kunnen. En um, eigenlijk werd, begonnen wij met een, een, ja, een soort opdracht. Want Frank die, die kreeg te horen dat er een, een, een boek released zou worden over tweelingen in Vondam. Een mm -hmm. uh, fotograaf heeft dat gemaakt. En uh, of wij daar een bijpassende deur bij konden maken. Ja, um, de Dish12, um, aan wie kan ik dat uh, vragen? Hoe is, uh, hoe is die naam ontstaan? Ja, ik denk dat ik me even naar Fra Frank uh, Paas... Uh... <laughs> dat is goed, dus uh, Frank, uh, jij mag hem uh, beantwoorden. <laughs> uh, ja, uh, ontstaan van de naam. uitleggen, dat, heel, uh, ja. dat gaat altijd al slecht af eigenlijk. <laughs> <laughs> maar uh, het, volgens mij... Uh, vonden wij op dat moment heel grappig dat het een soort van uh, keuzemenu zou zijn, dus dat het een soort van dat je gewoon uh, meerdere dishes kan bestellen, weet je. en dit was dan toevallig die 12. Uh, dat past wel binnen die experimentele uh, kant inderdaad, want we hebben wel ja, ook al dingen gedaan buiten de comfortzone of, of dingen uh, gedaan die normaal niet zouden doen. Ja. en uh, uh, zoals laatst een, een, een, een een tuinconcept bij een vriend, waarbij we vier weken de tijd hadden om dat voor te bereiden en elke week een ander liedje hadden geschreven. Ja. Uh, nou, dat is wel het soort het, het type. Uh... Uh, lol uit muziek halen of experimenten wat dat, uh, dat er ontstaat en dat is leuk, dus het is vooral ook echt wel lol ja. maar uh, uh, maar goed, dat, dat, zo ontstond eigenlijk Dis12, je kan ons met of zonder saus luisteren ja oké, okay, oké okay. um, nou zei Martin net, dat is een opdracht uh, of tenminste een, dat is een beetje zo ontstaan met, uh, met, een, met een fotograaf uh, erbij uh, ik, ik, ik, ik, ik, zoiets heb ik meegekregen uh, het heeft ook een beetje een literaire ondertoon, toch of niet? Nou, ik, ik zou wel graag benoemen. Dat is uh, Marco Bakker, die fotograaf. Ja? Ja, ja, dat, en, uh, okay, ja dat is één. Marco ja, dat, Bakker is uh, de fotograaf, uh, ja. ja. Gewoon een fotograaf natuurlijk, die, die, die, uh, nou. die heel veel mensen heeft gefotografeerd en geportretteerd. En dit was een project samen met Michel Veerman. Dat is uh, ook uh, een, ja, een auteur uit, uh, uit Zalman. Die schrijft, heeft uh, wel wat de geschreven, ook over Cruijff. Ja. En, uh, en nu hadden ze het idee om de... Er is er maar uh, een, een ja, relatief hoog aantal uh, tweelingen in uh, Volendam. Maar dat, dat komt omdat het genetisch bepaald is hoe dat, hoe dat uh, verloopt. Uh, uh, en uh, daarom is er een heel hoog aantal uh, tweelingen in, uh, in Vollendam. Mm -hmm. um, en ze hebben dus een boek gemaakt uh, met ja, al die tweelingen. Yeah. En, um, en toen kwamen ze eigenlijk bij, uh, bij ons, omdat uh, nou, ja, Martin, uh, die is de vader van uh, Raven en Middin, een tweeling, yeah. uh, die worden morgen 16. <laughs> Nee. En uh, die werden geportretteerd geportret in, in dat boek. En ik ben uh, de stiefvader van, uh, van Rabobinning. Aha. Dus, ja. uh, de, de, de vraag kwam bij ons terecht. Omdat ze iets hadden van, van kunnen jullie niet iets maken over het fenomeen tweelingen. Ja, ja, ja. Ja, ja uh, dan ga ik, ga ik jullie ook nog wat verklappen. Kijk, bij mij in de familie heb ik te maken met twee tweelingzussen. Twee. Dus twee keer twee, heren. Oh, wel. Ja, ja, ja. Dus uh, ik, heb een, uh, ik heb een ouder uh, stel uh, tweelingzussen Die zijn nu 62. Of zeg je het goed? 63 zelfs. Okay. En een jonger stel tweelingen. En die zijn, als het goed is, nu even uit mijn hoofd: 54. Dus. Of het genetisch bepaald is, weet ik niet. Maar uh, het, uh, het werkt wel door. Uh, want ik weet dat uh, mijn nichtjes. Uh, dat is ook een tweeling. Die komen bij mijn jongste zus uh, vandaan. Dus. Ja, een, ja, van de, dus een van de. van de tweelingen uh, in, da, in dat geval. Dus het schijnt dus uh, toch uh, gewoon. Uh, inderdaad, dan genetisch bepaald te zijn. Dus dat is, vind ik dan wel apart. Ja, uh, ja. Dus dat is even mijn ervaring. Uh, ja. Nou ja, Martin, dan hoef ik je verder niet uit te leggen hoe dat dan gaat, denk ik, thuis nee. bij jullie. Nee. Nee, inderdaad. Nee, mijn vader is zelf ook een, in mijn familie is het ook aanwezig, mijn vader is een, een deel van de tweeling. Mm -hmm. En uh, ja, dan niet aan de genetische kant, maar mijn moeder is ook een, uh, een, een van de tweeling. Ja. Het is all around. Ja. Um, hoor je dat ook uh, terug, uh, nou ja, wel heel sterk denk ik uh, terug, in Dis12? Uh, uh, ik, ik, ik stel hem even aan jou, Martin, dus uh, de vraag. Wat is de vraag precies? Nou ja, dat, dat je dat ook heel sterk ook in de muziek terug kunt horen. Mm, ik weet niet of het heel sterk in Dish 12 terugkomt. Wel in ieder geval in ons, het nummer dat wij gecomponeerd hebben voor, voor de release. Ja. Want wat dat ja, als, als, als inspiratie eh ja, voor de rest ja, 12 is een, uh, een, heel, uh, een, een heel fijn project waar wij uh, uitgebreid kunnen experimenteren. Dus ja, het is het, het, het, het een heel, een heel uh, of, ja, ontspijfsel of tweelingaspect daar ook wel een plaats in kunnen vinden. Oké, okay. um, is dit eenmalig of uh, komt er misschien nog meer uh, van jullie kant af in dit uh, verband? Uh, ik denk dat er nog wel uh, meer van ons kan komen. Uh, denk jij dat ook, Frank? Ja, zeker wel. Ja, ik, ik, <laughs> uh, ik bleef er veel lol aan en, en, en dit nummer is grappig genoeg inderdaad best wel een, een uh, aanstekingsconventionele uh, nummer. Mm -hmm. Maar dat was ook gewoon omdat dat zo, zo viel. Ja. Yeah. Maar uh, van de andere dingen die we nu hebben gedaan, waarmee we wel anders van ontdekken wat er dan ja, ook heel anders kan. Ik ga het inspireren natuurlijk, dus ik denk dat het wel, uh, wel leuk wordt hè, om, daar, uh, om daar dingen mee te maken en, te en uit te geven. Ja. ja. Nou, nou, zeiden jullie uh, dat er dus niks was uh, voor zover jullie wisten dat er helemaal geen, geen nummers van uh, uh, tweelingen bestaan? Uh, nou, ik, ik heb ik er heb onderzoek naar gedaan. Ik weet niet, Martin, jij, jij, jij hebt mij daarna ja. zocht, maar ja, voor, voor zover ik weet, ik heb uh, ken ik geen één nummer die over tweelingen gaat. Uh, ik, ik ga toch even iets uh, laten horen via jij, Buis. Uh, uh -huh. Moet je horen. Dit is uh, Philip Bailey en Little Richard uit de jaren tachtig. En het nummer dat gaat over Twins. En dat is een, uh, een stukje uh, soundtrack uh, wat ze hebben bedacht bij de film Twins. En daarin speelden uh, Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito de hoofdrol. Yeah. Wow. Ja, ja. <laughs> ja. In film. ja in bekende film. Ja, bekende film. Dus, ja, dus, ja, dus van het van is... <laughs> Dus bij deze is eventjes uh, een beetje gelogen uh, in dat... Opzij. Ja, ik laat het even ja, een stuk horen. Ja, goed, goed dat je uh, onderzoek hebt gedaan. In, uh, <laughs> ja, uh, want toen, uh, toen jullie dat zeiden, toen dacht ik... Nee, wacht eens even. Ik, uh, ik weet uh, uit de tijd dat ik uh, net piraatje was aan het spelen. Was dit een hele grote hit. En ik heb hem meerdere malen in dat uh, piratenstation uh, doorheen gegooid. Dus, uh, dus ik weet, uh, weet dat dat er is. Maar goed. wil Little, uh, Little Richard wel als een lijverkeerde nummer 22 een dikkie uh, spelen. <laughs> dat is Oh, ja begrijp ik, begrijp ik nou goed dat het ook gecomponeerd is voor die, voor die, voor die film, voor film specifiek. Ja, het is, het is, het is, het is, het is een soundtrack. Het is, het is, bij die film is dat destijds gemaakt. Maar goed, ja. ik, ik, ik weet. Ja, het is, het is een bestaand nummer. Ja. Um, goed, maar dan gaan we. Want anders gaan we heel lang erover doorpraten. Um, ik uh, zal hem even laten horen: Dish 12 met uh, Twins. En hier komt ie.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 air intertwined twins are all that lovers cannot be I hate to say I don't know what you mean twins are proof we aren't born alone We don't get to choose Twins prove that one and one are one They should Twins in truth Yeah. Dat met uh, de Twins. Uh, duidelijke verhaal, want uh, dat hebben ze net uh, verteld. Uh, met één van de twee gaan we nog even door. Dat is uh, in de verlenging, dat is uh, Frank. Uh, want uh, nu hebben we even in de hoedanigheid uh, van een van, de, uh, ja, van zijn rol uh, bij NH Pop. Want dat doe je nog steeds, hè? toch? Of niet? Ja, absoluut. Ik ben tracklever in NH Pop en ook uh, voorzitter van de, uh, uh, ja, de Noord-Randse regeling ja. Die samen met Prins Beno Cultuurfonds uh, is opgezet. Ja, uh, daar ben jij dus voorzitter van. Uh, ja. Is dat, is, ja want we gaan het hebben over die popkarriers, maar kom je dan ook nog wel eens... Uh, ja, wat, moet je dan wel eens moeilijke beslissingen nemen, of niet? Ja, tuurlijk aan de lopende band. Ja. Uh, het is eigenlijk zo dat, dat je hebt... Uh, het is natuurlijk heel leuk. Uh, we hebben een hele mooie, fijne commissie met, uh, met brede spreiding. Dus ook zowel qua uh, type professionals, maar ook qua uh, de regio... Uh, uit verschillende regio's van het Holland hebben we een mooie, mooie commissie. Mm -hmm. uh, nou, dan krijg je mooie aanvragen voor je neus. Ja, en dan soms zit er ook aanvragen tussen dat je dan echt denkt: van ja, dit, dit, dit klopt. Uh, dit is misschien zelfs ook het juiste moment. Ja. Maar uh, de aanvraag voldoet niet aan de criteria. Of uh, de aanvraag is niet. niet uh, uh, ja, toch niet wat we, waar we naar op zoek zijn. En, ja. en waar zijn we naar op zoek? We zijn op zoek naar uh, het, uh, ja, het leveren van een plus in de ontwikkeling van een talent. Um, en en um, ja, als we die plus kunnen leveren met onze bijdrage, uh -huh. dan, uh, dan kennen we toe. Maar ja. als wij zien dat die, dat die plus of te klein is of niet goed onderbouwd, ja. Ja, dan, dan moet je dus inderdaad soms ook een moeilijke keuze nemen. En dat is... Uh... Dat is zeker moeilijk. Ja, merk je wel dat, uh, want ja, ik zit er dan ook wel eens met die andere pet op uh, van uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, ik vind dat we best wel uh, een rijke provincie hebben, wat muzikanten betreft. En uh, talent. Maar hoe sta jij daar tegenover? Nee, zeker. En, en daar, daar komen we, komen we ook gelijk bij mijn ambitie uh, en ook die van het bestuur. Uh, met betrekking tot NAPOP. Wij zijn in principe, de, denk ik, de, de, de sterkste provincie van Nederland, als je kijkt naar uh, ontwikkeling en pop mm -hmm. uh, uh, maar, niet, uh, maar, maar dan heb ik het niet over de... Uh, Oké, okay, dan heb ik het over de acties die er zijn. Dus de potentie van, die, van, van wat er ligt. Yeah. Met, uh, de meeste podia, met de samenwerking van de, de podia uh, aan NAPOP. Uh, dus de juiste infrastructuur om echt verder te kunnen bouwen. Mm -hmm. Maar... Uh, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar uh, Drenthe of naar uh, Hitte Noord, naar Groningen uh, of naar Overijssel ook, uh, dan, zien we, dan zien we dat we daar ja, toch uh, nog, nog uh, veel meer moeten groeien als NA pop om, uh, om, uh, om te staan waar we willen staan. En dus mm -hmm. inderdaad uh, die ambitie waar te maken die we hebben, namelijk niet alleen in potentie de, de uh, belangrijkste stem te zijn in het Nederlandse POP uh, zien, nee gewoon die ook echt te zijn. Hmm. En, uh, en het is niet een wedstrijd, dat is het niet. Maar wij zien gewoon dat er heel veel talent in Nederland uh, tussen bal en schip valt. En dat, moet, dat moeten we voorkomen. We moeten zorgen dat dat talent, wat het verdient, boven komt. Ja. Te uh, zit daar ook een uh, rol voor de media in, uh, in jullie optiek? Tuurlijk, maar, maar, maar, maar dat, dat is een, uh, een ja, discussie die. die, die, uh, die gaat een hele andere kant op. Ja. Uh, ik, ik, ik heb vanmiddag nog gezegd dat we hebben mensen nodig zoals jij, uh, die gewoon uh, bel. Uh, aandacht geven aan nieuw talent en daar wel gewoon ook uw nek voor uitsteken. En daar ook gewoon op schrijven en daar aandacht vanuit uh, laten gaan. Yeah. Uh, ja, dat, dat, daar zouden we, als het nog tien jaar properties in de balans zouden zijn, dan ben je uh, dan, ja, ...dan sta je heel sterk. <laughs> ja. uh, en, en, en, maar dat is echt zo. En kijk, en wat we dus missen in Nederland is gewoon, uh, ja, je, je ziet gewoon dat het, het blijft altijd. Dat de media, uh, dat de grote media zichzelf altijd blijven conformeren naar de wensen van de grote plaatmaatschappij. Kijk naar de Kink FM. Het ja. heeft niks te maken met de oude Kink FM. Het is een schande dat ze zelfs zelf Kink FM durven te noemen. Mm. Uh, want ze, ze, ze, ze pushen helemaal geen nieuw talent. Ja, af en toe hier en daar een track in de marge, maar dat, ja. dat mag geen naam hebben. En uh, uh, ja, en wat je en in de vol 3FM zie ik nu wel een koerverwijzing. Ja. Maar uh, ja, we moeten echt af van het feit dat we luisteren naar uh, muziek van, uh, van 50 jaar terug. Ja. Ja. En reclames op tv waarbij we horen dat als je nog meer ABBA moet horen Brui tweede 2, daar moet je ja, ook echt van af. Ja, ja. Uh, We moeten gewoon toe naar een, naar een moment waarop je gewoon weer, uh, op de radio ook, uh, nieuwe dingen kan horen. Want er worden echt heel toffe dingen gemaakt en dat zijn echt, er zitten ook echt veel hits en singles tussen. En dat moet gewoon aandacht krijgen. Ja. Dus lang van kort ligt er een weg voor media, zeker weten absoluut. Ja, je, je klinkt als je vader, want die zegt dat eigenlijk ook. Zeker, mijn vader die, die maakt zich daar vaak wel veel booser over dan ik. Kijk, ik ben ja. daarin ook realistischer, durf ik te zeggen. Ja. Um, uh, je gaat het niet veranderen. Dus er nee. moet een, een andere weg komen, een andere koers. En, uh, en goed, wil ik zeggen al, dat is een veel groter onderwerp. Mm -hmm. uh, dan, want er ligt niet alleen een weg voor de, voor de grote media, maar ook voor de grote platforms. Want ook Spotify geeft geen zak om de kleine. nee, nee dat is echt is... niet voor kleine indies. Ja, dus ja, dat is ja. gewoon een, een, een illusie. Dus we moeten andere wegen creëren. En De Podia en, en de pop, die zijn daarvoor uh, weggelegd. En ik denk ook dat daar de toekomst van, van zowel in de pop als De Podia ligt om daar wel een verschil te maken. Misschien dat wij maar eens een keer uh, hier ook maar eens een streamingsplatform moeten gaan, uh, gaan beginnen. Of wat dan ook. Ja, dan komt een beetje dat ondernemende bij mij toch wel een beetje naar boven. Maar goed, uh, gaat dat maar eens opzetten. Maar uh, even terug naar de popcorners nog. Um, ik zag Manu van Kersbergen, Maarten Duinker. Um, Piers Songwriters Guild. Vind ik ook opvallend. Ja, klopt. Waarom? Uh, nou, um, uh, wat, wat, wat wel grappig is, is. Je mag in principe ook. Uh, als collectief, of als festival, of als uh, ontwikkelingsrajector, wat dan ook, ook een, een aanvraag doen. Mm -hmm. Of voorwaarde dat dat natuurlijk een plus levert in de uh, ontwikkeling van verschillende talent. Ja. Uh, en we hadden vorige maand een mooie aanvraag van, of vorige ronde een mooie aanvraag van het festival in Hoorn. Mm -hmm. Uh, en uh, en, en deze, maand, of deze ronde, dus een, een, een aanvraag van het PX Soorten Guild. En dat is een, een, een, een, ja, een guild, dat is een, een, een groep met songwriters. Open mic ben ik trouwens zelf, uh, want wat we laten wel even. Uh, ik ben er ooit, ooit oprichter van geweest. Ik hm. ben er ook nog steeds natuurlijk wel bij betrokken. Even voor de duidelijkheid, voor mensen die zeggen: hé, hey, er is uh, belangenverstrengeling. Um, uh, ik onthoud me dan automatisch natuurlijk van, van stemmen en dat geldt ook voor andere uh, commissieleden. Als je bijvoorbeeld een band hebt of bijvoorbeeld ergens iets, iets in contact hebt met iets wat, wat, wat bestaat of aangevraagd wordt, dan, dan ja. onthoud je van stemmen. En is er ja. ook altijd wel gewoon een eerlijke kritiek, dat was het trouwens bij deze aanvraag ook. Ja. Um, maar uh, waarom is deze aanvraag dan wel uiteindelijk dan toch toegekend omdat er een uh, ja, ontwikkeling plaatsvindt van, van dit soort of Er is een soort van uh, uh, sleur ingekomen. Ja. En uh, er is een avond uh, aangevraagd om het uh, om, om, om, om zonder heel wat nieuw elan te geven. Juist. En uh, dat is dus een, een aanvraag die, die de afgelopen ronde is toegekend. Maar bijvoorbeeld ook Maarten Duinker, die dan uh, met hele eigenzinnige Nederlandse muziek komt. Uh, dat, dat, dat vroeger en eerder al eens heeft gemaakt. Ja. ja. En nu zoiets heeft van, hé hey, weet je, ik, ik, ik, ik ga weer terug naar het maken van muziek. En ik wil dat gewoon eens een kans geven. Ja en uh, nou die kennen we dan ook toe dus dat, dat, dat is een we zien ook elke ronde weer dat is een, een, ja, dat is een breed, je krijgt brede aanvragen dus ja. heb binnen ja Panda Normaar zag ik er ook uh, tussen staan uh, voormalige deelnemers aan de Robak daar wordt jonge band ja. uit uh, de buurt hier uh, uit Haalem ja. geloof ik, Haalem-Leiden ja, zelf ja en um, ook Babs ja dat is ja, ook, al, is dat de is de ook uh, iemand uh, die behoorlijk uh, bezig is, maar dan wat meer in de hip hop cultuur. Ja, Babs is echt iemand waarvan wij ook gelijk zeiden: van ja, dit, dit, dit, dit is iets wat wij echt. Uh, De jarenlang klopte. Uh, en uh, uh, haar echt klopt. En, en ik denk dat zij ook echt iemand is waarvan we. Nou, laten we zeggen 2023. Hm. Zou best wel eens een jaar kunnen zijn waar we echt veel van haar gaan horen. Ik zie haar echt wel als, als een van, van Nederlands grotere talenten. Ja, dat, uh, die mening deel ik. En uh, over Babs uh, gesproken. Uh, bij deze dus, uh, dank je wel uh, voor, uh, voor het gesprek. Uh, en over Babs. Graag gedaan. Ja.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 Dat deze woorden een sein zijn Bewustwording van bewustzijn Politiek moet geen klus zijn De roze billen van ons allen moeten plus zijn Best, best, best Je vindt het best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 Wijken voor de werkelijkheid, je vindt het best, je te blijven je voelt het best, je te blijven Zoveel verschillende stemmen, stemmen die tellen Worden niet geteld, weinig weinig werkelijk werkelijk stemmen.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 in een bubbel van kom voor je vindt het best blind te blijven. Je vind het best, kom blind te blijven. Hey, blind best blind blind blind blind blind best, blind blind blind blind blind blind het blind blind blind blind blind Ja, uh, Babs is dus een van de mensen die uh, een aanvraag had ingediend uh, bij de popkarniers. Uh, bij NH-Pop, dat kun je nog uh, doen. Nog steeds. Want uh, dan moet je even kijken bij uh, NH-Pop. En dan schuine streep popnl Schuine-popkarniers, dan kom je er vanzelf op. Uh, daar uh, staat het een en ander op wat je moet doen om uh, eventueel in aanmerking uh, te komen. Het gaat dus om een project. Het gaat om. Uh, om ook gewoon een EP als hij die uit. Of een, een podium act, daar is het in het kort om begonnen. Dat is dus allemaal mogelijk. We gaan op naar het nieuws van 9 uur. Die zouden we bijna vergeten. Maar ook zij heeft nog een nieuwe single uitgebracht. Ten tijden van de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Cloud Cuckoo.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 there